Het is van kersteren met het NOS-journaal. Er is zeker één dode gevallen bij de vermoedelijke aanslag op de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg. Ook raakten 50 mensen gewond, meldt de loco-burgemeester van de stad. Volgens de Duitse krant Beeld zijn er zeker elf doden. Rond 7 uur vanavond reed een automobilist op een kerstmarkt in op een groep mensen. De deelstaatregering in Saxe-Anhalt gaat eruit van een aanslag, zegt een woordvoerder tegen Duitse media. De auto reed naar verluid recht in op het publiek in de richting van het stadhuis. De bestuurder is aangehouden. Volgens ooggetuigen reed hij door afzettingen en ging hij zichzachend over de kerstmarkt. Hij zou in totaal 400 meter hebben afgelegd. Toen hij probeerde te keren, werd hij gearresteerd. Volgens de krant Welt gaat het om een man uit Saoedi-Arabië. Hij zou de auto kort voor de aanval hebben gehuurd. De organisator van de kerstmarkt heeft mensen opgeroepen de binnenstad van Maagdenburg te verlaten. De Duitse bondskanselier Schultz zegt in een verklaring op X... dat de berichten uit Maagdeburg op iets slechts duiden. En zijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. In 2016 vielen bij een aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn 13 doden. Sindsdien worden kerstmarkten in Duitsland streng beveiligd. Volkswagen gaat voorlopig toch geen fabrieken sluiten in Duitsland. De autofabrikant heeft daarover een deal gesloten met de vakbond. De komende vijf jaar zullen ruim 35.000 banen verdwijnen... Van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn, zegt Volkswagen. Wel krijgt het personeel een lager loon en minder bonussen. Het gaat al een tijd minder goed met de Duitse auto-industrie. Er worden minder auto's verkocht en daardoor daalt de winst. Eerder maakte Volkswagen bekend dat het bedrijf flink moest inkrimpen vanwege de tegenvallende cijfers. Het weer vanuit het westen regen. In de loop van de nacht droog bij een graad of vijf. Morgenochtend is het droog en bewolkt. Vanaf de middag weer meer buien. En dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see Dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale.